6 uur. Waterwalgemoed met het nws Journaal. Personeel van tientallen ziekenhuizen doet vandaag mee aan de grootste staking ooit in de sector. Op veel plekken kunnen patiënten alleen terecht voor spoedeisende hulp. Met de staking willen vakbonden een structurele loonsverhoging van 5% afdwingen. Werkgevers zeggen dat ze daarvoor geld nodig hebben van het kabinet. Maar minister Bruins wil dat niet geven. Op aandringen van de politievakbonden komt er een onafhankelijk onderzoek naar misstanden bij de landelijke eenheid van de politie. NRC meldde dat de bestrijding van de georganiseerde misdaad in gevaar komt door een vertrouwenscrisis. en zou sprake zijn van machtsmisbruik en vriendjespolitiek bij de eenheid. Welke instantie de misstanden onderzoekt is nog onduidelijk. Volgens D66 moet Nederland alles op alles zetten om de twee teruggestuurde IS-vrouwen te berichten voor hun misdaden. De vrouwen van 23 en 25 werden teruggestuurd door Turkije en zijn op Schiphol opgepakt. Twee jonge kinderen zijn overgedragen aan de kinderbescherming. Bij één vrouw was het Nederlanderschap al afgenomen. Volgens de VVD moet dat ook bij de andere vrouw gebeuren. De politie probeert vandaag de identiteit vast te stellen van de 25 verstekelingen... die gisteren werden ontdekt aan boord van een veerboot van Vlaardingen naar Engeland. Ze zaten in een koelcel van een vrachtwagencombinatie. Toen de bemanning hen ontdekte, is het schip teruggekeerd naar Vlaardingen. De verstekelingen hebben medische hulp gehad en zijn meegenomen door de politie. Nederlands Elftal heeft de kwalificatiereeks voor het EK afgerond met een 5-0 overwinning op Estland... Oranje eindigt als tweede in de groep en is daarmee rechtstreeks geplaatst. Duitsland won met 6-1 van Noord-Ierland en is groepswinnaar. Het weer nog op veel plaatsen vriest het licht. Ook al het mistig zijn en zijn sommige lokale wegen glad. Vooral uit het noorden is het waarschijnlijk nog lang mistig. Elders breekt in de loop van de dag de zon door. En het wordt vandaag ongeveer 5 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 In in ZFM. ZFM met nu. Opstaan, maken worden, kom er naar. is fine, the sunshine's most the time. And the feeling is laid back Palm trees grow and rents are low But you know, keep thinking about Making my way back Well, I'm New York City, born and raised But nowadays I'm lost between two shores And it it's fine, but it ain't Hey cry Really? I don't just want to hurt Yeah, you've been loose You just got no excuse Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all Just like a killing ball I'm a visby.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 va à regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards, il est 5 heures, Harry, s'éveille, Paris, s'éveille, la tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est ranimé. L'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est cinq heures. Harry s'éveille. Harry s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Leven het ritme van zantwoord ook op internet. internet www.zfmzandvoort.nl